Zam opgaan in de zinnen die me treffen als een mens met vernietigend kraal. Deze kilt maakt me gek en dit gevoel is angst aanjagend, maar je woorden malen verder.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 www.zfmzandvoort.nl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 Instead mm of -hmm. Wat al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 If I want you to run away of a stranger You learn things you never knew